Goedenavond, ik ben Renske en dit is het nieuws van NOS op 3. PVV-leider Wilders heeft op een congres in Boedapest gezegd dat hij geen extreme uitspraken doet vanwege zijn grote winst na de verkiezingen afgelopen november. Ik zal dat niet doen, the elections, becoming the de grootste comes komt met een grote verantwoordelijkheid. De enorme winst van zijn partij brengt een grote verantwoordelijkheid met zich mee, al dus Wilders. Op het congres in Hongarije waren ultra-conservatieve politici uit de hele wereld bij elkaar gekomen. De meesten willen dat grenzen worden dichtgegooid en dat er een einde komt aan de asielopvang. Een deel van de snelweg A7 bij Purmerend gaat vanaf maandag dicht voor al het vrachtverkeer. De brug daar moet volledig gerenoveerd worden en zwaar vrachtverkeer kan de brug niet aan als er ook nog eens flink in geboord wordt. Dagelijks gaan er tienduizenden vrachtwagens overheen. Die moeten de komende maanden via Amsterdam omrijden.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 Het ongeluk was twee jaar geleden. De man reed 155 waar hij 50 mocht. En je kent vaste kleedjes op de vrijmarkt wel. Met verbleekte dvd's, afgedankte poppen en incomplete spelletjes. Om op te vallen tussen alle troepjes heeft deze doorgewinterde de vrijmarktverkoper de volgende tips aan Hart van Nederland: kort tijd, dat is heel belangrijk. Ga gezellig eventjes genieten. Ontspan je. En zag dat het mooi zijn en schoon. Dat is ook belangrijk. En, en, en niet, niet denken, ik moet er een prijs voor hebben, Dat een, een duur prijs. Dan verkoop ik het niet. Krijg je nog het weer? Vanavond is het wisselend bewolkt en komen er vanuit het zuiden buien onze kant op. Koningsdag morgen begint droog, maar later zijn er ook buien. Mogelijk met hagel en onweer. Het wordt 14 tot 18 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 Autobedrijf Zandvoort, ook komend op zaterdag. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu. Naar Jommer en de MM's. Elke laatste vrijdag van de maand bij ZFM Zandvoort. Goedenavond allemaal, het is weer de laatste vrijdag van de maand en dat betekent maar één ding hier, uh, één thing, okay, één ding hier op ZFM. En dat is dat het tijd is voor Jelmer en de M&M's. Leuk dat jullie allemaal weer luisteren. Ja, ik wilde dit natuurlijk heel mooi openen met, uh, we zijn met een compleet team, want hey, iedereen is erbij. Maar ja, weer niet, want Nicky staat in de file in Noord, maar de andere M&M's uh, en Jelmer in de, in zijn er wel. Vie, in de file in Zandvoort Noord, dat is wel het, het, volgens mij een unicum. Maar... Ja, maar... Is dat wat ik bedoel? Hij zit achter ja, het ja. soort fietsding en daarom is hij laat. Ja. Ja. Of we het moeten geloven, dat weet ik niet. We hebben, een nou, foto's we hebben de geven. foto's We hebben de we, foto's. We hebben het bewijsmateriaal. Mirko is er ook. Goeiedag, hoi. Ja. En je hoorde net in ieder geval het nummer van Sabrina Carpenter, de nieuwe Espresso. Nou, dit nummer gaat echt hard. Heel veel mensen zeggen dat dit misschien wel de zomerhit van dit jaar gaat worden. Wat vinden wij daarvan? Hij klonk ook wel lekker toen je hem aanzet. Ik uh, verwacht niet meteen dat het van haar was, maar wel een beetje zo'n zwoel nummer of zo. Zo'n 26 graden, ja. 36 graden nummer. Weet je wel. Ja, dat, is ook, dat, dat illustreert de clip ook wel. Het is in ieder geval een nummer wat best wel hard gaat in de Spotify en iTunes lijsten. Dus nou, wie zal het zeggen? Een uh, soort... Comeback voor Sabrina Carpenter. Nou ja, Comeback is nooit echt heel bekend geweest. Ik, ik ken haar niet, dus uh, nou, nee, een, een, ja. een kam. Ze maakt, nou ja, ze, ze maakt toch al een goede, nou bijna tien jaar muziek hè. Dus het is toch uh, wel een dingetje. Uh, oh, we hadden toch twee jaar geleden dat nummer Libre of zo? Libre. Nee, het, ja dat, dat zou wel kunnen. Ik weet dus niet. is niet van haar, maar nee. dat, vond ik ook, dat kwam ook een beetje rond deze tijd van het jaar uit. En dat vond ik ook zo, uh, Kijk, zo interessant. Sprekend over de duiven, volgens mij komt... Uh, de laatste M&M binnen. Ja, inderdaad, daar komt hij dan. Daar is hij dan, daar, daar is hij dan. dan. Heb je lekker in de file gestaan in Zandvoort Noord? Ja. Hij zegt ja. jullie kunnen het <laughs> nog niet horen, maar hij geeft een... Uh... We hebben zo meteen uh, waarschijnlijk een toelichting. Oké, okay, ja, ja, ja, dit is echt niet te horen. Ik probeer niet wat te zeggen, maar we horen we het we wel. We zometeen uh, de toelichting. Nou ja, in ieder geval, ik zei het net al laatste tijd uh, van de maand... Nou, ja, uh, nou, dat betekent jammeren M&M's op deze, nou ja, koningsnacht. Het is nog geen nacht, maar al grootse plannen voor vanavond... of dat nog niet. Nou ja. ja, de zon schijnt, dus ik ben blij. Het, is, ja. uh, het, is nog het lijkt uiteindelijk een beetje lente, want uh, de rest van de week leek het wel winter eigenlijk. Zeker, zeker, zeker. Nee, ik, ik, uh, ik heb mijn Koningsvlaggetjes op mijn. Uh, tenminste, de Nederlandse vlaggetjes heb ik op mijn wangen gedaan. En uh, nou, ik ben wel van even, plan om even naar wat kroegjes te gaan vanavond. Nou, en leuk. Uh, ik weet niet wie er mee wil, maar. Uh, je hebt die al, hé, maar je microfoon wordt tussendoor uitgezet, merk je dat ook? Ja, dus dat je af en toe de denkt dat je je eigen stem opeet of zo. Nee, maar dat voelt als je in de microfoon praat en het valt ineens weg. Ja. En je hoort jezelf over de headset, dan ja, ik... lijkt net alsof je je eigen ja. stem een soort inslikt. En die ja. is dan daarna niet meer zichtbaar. Ja, daar... Maar wat ik wilde zeggen, is dat Mirko al zes keer zijn vlaggetjes van zijn wangen heeft afgetegen. Ja, dat is wel waar, ja. Dus, ja, uh, het, is, het is nogal een uitdaging. Niet, niet ze ze echt heb, nationalistisch. Als ik ze uh, nog heb tijdens, yeah. de, tijdens de Koningsnacht, dan ben ik <laughs> tevreden. Maar ze worden inderdaad gestagen kleiner. Nou, oh, ik, ik heb ook wel even een vraag aan Mickey, want die zit inmiddels aan tafel. En je hebt je mooie Formule 1-bloesje aan. Ja, goed Want die komt van het circuit vandaag, of niet? Ja, ik kom net van werk ook. Dus ik, uh... Hoe was het? Uh, vandaag was rustig, maar het was wel leuk. Want uh, ja, er was, er was gewoon wat op het circuit. Uh, er was uh, een hele club met... Uh, Porsche, die hadden een, een een of een Porsche, die hebben ze net gemaakt. Of, of die heeft Porsche nu net gemaakt. En er waren wat exclusieve mensen die dan uh, aandelen hadden of zo. Die mochten bij de reveal zijn en gingen ze oh, dan ja. rondjes uh, meerijden. was wel leuk. Ja, dat was wel grappig. En uh, nu steeds met RSZ. Dus mensen die gewoon vrij willen rondrijden. Die zijn nu bezig. Dat was altijd wel leuk. Waarom ben ik uh... dit niet? Dan had ik er ook eens toe gegaan. Dan had ik hier ook niet geweest. Ja. Oké, okay, ja, nou. Ja. In ieder geval. Uh, we zijn compleet. Dat betekent dat het tijd is voor het nieuws. We gaan deze uitzending nog uitreden over Koningsdag hebben. En ook lekker wat Nederlands zieken hebben we tussendoor. Dus uh, maak jullie maar niet druk. Maar er is ook gewoon normaal nieuws gebeurd deze maand. En zoals altijd hebben we weer. Nou ja, nieuws items meegenomen. Dit keer alleen Jelmer en ik. Dus jammer te zeggen, begin. Want wat vind jij op in ja, april? En wil je dat ik met Tom Poes'en verhaal later doe? Is dat. Nog even iets. Nou, dat is, ook, dat is ook wel zeker groot nieuws vandaag. Dus vertel dat maar eerst. Nou ja, um, uh, het is natuurlijk morgen Koningsdag. Dus rond deze dag heb je ook overal oranje tompoesen in de winkel liggen en bij bakkers. En uh, uh, ik zit natuurlijk een tijdje bij het Harems Dagblad, en er kwam halverwege deze week het geniale, best wel een beetje. Uh, achteraf, een beetje dat we dachten: iedereen is misselijk het idee om uh, tompoesen te gaan testen. En dat werden er uiteindelijk zeven uit zeven verschillende gemeentes. Een wat minder prominente bakker. Zo iets als Van Vessem. Of iets wat iedereen al kent. Maar gewoon zo'n klein uh, ondernemertje. Uh, daar een, uh, een oranje tompouce uh, van te halen. Nou ja, drie per stuk. Um, om natuurlijk de goede test te doen. Uiteindelijk op de redactie met negen mensen of zo. Dat, uh, dat besproken. Nou ja, het artikel staat ook inmiddels al op het Haarums website. Is wel heel leuk geworden. Maar we zeiden eigenlijk al bij de eerste tompouce, Want we hebben echt dus op acht categorieën of zo hebben beoordeeld. Op smaak, op kleur, op uh, hoe het eruit ziet. Hoe het is opgemaakt. De slagroomtoef of de koek goed is. Of het glazuur er goed uitziet. De kleur. En uh, we dachten eigenlijk al naar de eerste tompoes. Waar zijn we aan begonnen? En uh, elke tompoes was wel anders. En ook wel lekker. Maar je begrijpt... Ik had, uh, ik heb tot nu toe nog niet echt heel veel trek om iets te eten, want uh, die tompoes zitten er vanaf half twee, uh, die zitten nog steeds ergens op de achtergrond. Ja, in ja nou, ik ben in ieder geval blij om te horen dat mijn abonnementsgeld goed besteed wordt. Ja, ja, dus ik wel het... dit is de die, diepe juridiek ja, die wij nodig hebben. Hè? Ja, die... maar meer ook, kijk, dit, dit zijn <laughs> af en toe de leuke, het is trouwens ook een oh, gratis artikel, de, leuk. de, leuk. de leuke dingen die ontstaan op de redactie. Tuurlijk. Um, Vanuit leuke ideeën, was het zo ook een aantal weken geleden in de aanloop naar Pasen een uh, verhaal over paaseitjes. En de, uh, hoe het komt dat daar altijd een motiefje op zit. Het ja. zijn eigenlijk nooit allemaal helemaal gladde paaseiden. Nou, het zijn twee mensen gaan uitzoeken en hebben een heel leuk verhaal over hoe paaseiden überhaupt zijn ontstaan of een ding zijn geworden, hoe die worden gemaakt. Ja, uit het ja. kleine... Overal zit het verhaal in. Ja, ik vind ja. dat leuk. Ja, ja ik nou, leuk. leuk. Ik heb het uh, Tom Poes verhaal ook gelezen. Het ja. is inderdaad zeker de moeite waard om even te lezen op harlemsdagblad.nl. Het dus zijn uh, fascinerende uh, foto's uh, bij. een graas artikel met inderdaad <laughs> goede foto's. Uh, maar goed, zover de Tom Poesen. Het is uh, nu tijd voor het, uh, nee, het, echte het echte nieuws. Het echte nieuws. Ja, het... nee, zeg het maar gewoon hoor. Het is ja, echt ja, Nee, ja, dat klopt. Ik, ik moet eerlijk zijn. Het echte <laughs> nieuws. Wat is er ja. echt gebeurd deze maand? Nou, wat mij opviel, en dat komt eigenlijk van de afgelopen week... want er is natuurlijk heel veel gebeurd... en ik probeer eigenlijk de laatste tijd zo min mogelijk... Uh, negatief nieuws mee te brengen in dit programma... omdat ja, dat, uh, het is al een, een en al negativiteit... als je een beetje verkeerd oplept. Dus maar ja, toch is het niet echt gelukt om uh, dat dit keer te doen. Uh, want gisteren kwam het nieuws dat ze in Slowakije de hele publieke omroep uh, gaan afschaffen. Um, en er komt daardoor in de plaats een door de regering gestuurde omroep. Dus uh, dat betekent dat je uh, dat de regering allemaal gaat bepalen wat er op televisie komt. De ja. omroep is natuurlijk ook vaak iets breder. Dus gewoon ja. een van de prominentste kanalen waar mensen hun informatie vandaan halen. En uh, ja, dat vond ik wel zorgelijk. Want ik dacht dat Slowakije een paar jaar geleden nog echt zo'n nice progressief land was, weet je wel. Zo'n beetje afzetten tegen hun uh, Oost-Europese... Uh, ze zijn nog steeds Oost-Europese, want ze liggen in Oost-Europa. Maar zo bedoel ik het niet tegen hun Sovjet. Uh, dat ze daar heel veel weerstand tegen uh, brengen. Maar het lijkt nu juist weer dat ze een beetje de pro-Russische kant opgaan. Uh, ja, en een beetje Hongarije en Polen achterna gaan. Want die hebben ook geen uh, onafhankelijke redacties meer. Dus, uh, Is dit niet dus, uh, gewoon een censuur? Ja, dat ja. is het. Maar ja, dat kan allemaal. Hè. Dat, uh, er worden, als, als een democratie dat bepaalt, dan wordt het natuurlijk gewoon... Ja, een publieke omroep afschaffen. Kijk, ik ben er zelf ook geen voorstander We hebben ook een gesprekje over gehad voor het uh, gesprek. Of in ieder geval niet helemaal, laat ik het zo zeggen. Maar dat, is, dat vind ik weer geen censuur. Want het is een privilege voor de mensen die daar werken, dat de overheid zegt, joh, wij, wij financieren dit censuur. Dus als je echt wetten op gaat leggen... Nou, dat gebeurt hier. want er waar, komt nu een omroep waar de regering gaat, bep gaat bepalen wat er op tv komt. er komt wel een omroep voor terug. Ja. Oh, Oké, okay, ja, in nou, dat geval heb ik niks gezegd. Dat is wel, dat is wel heel dubieus. Ja, dat is heel ja, dubieus. Ja, dat is heel zorgelijk. Nou ja, en ja. zeker als je natuurlijk nu uh, waarom het mij zorgen maakt, is dat je natuurlijk ook af en toe geluiden in Nederland hoort, waarvan ik denk, wees nou voorzichtig, want als je... Uh, hier ook dingen gaat afschaffen of gaat afbreken. En uh, ook wil dat het volgens jou een bepaalde kant op moet. Ja, dat is niet de bedoeling van media. En zo is het natuurlijk altijd gegaan uh, als, als democratieën onder druk komen. Het begint bij de media, want dat is het... Uh, een van de informatievoorzieningen van mensen die hebben, wat voor media het ook is. Maar zodra de politiek daar iets over gaat zeggen. Ja, dan heb je geen onafhankelijke journalistiek meer. Nee. En dan, uh, ja, dan kan je net zo goed allemaal uh, communicatiebureaus uh, gaan oprichten. Of marketing gaan doen. Ja, nu... vooral omdat er in Slowakije nu natuurlijk een omroep voor te terugkomt. die wordt gestuurd door de regering. En dan zit je dus eigenlijk gewoon naar propaganda te kijken. Want dat is wat ja, dat natuurlijk ja, een in soort, wordt... uh, soort Hongarije, dus ja. 2.0. Ja, over propaganda hm. trouwens. Ik las er ook afgelopen maand weer in het nieuws... dat uh, de, de baby tv-stander weer was gehackt... met Russische propaganda. Dat ja, ook ook... Oh ja, ja dat ja. Ja. ja, dat is nieuw ja. Nou, maar wat ik daar heel gek aan vond... Als ik, als ik daar het over mag zeggen... is dan dat toch heel snel een berichtje naar buiten... of uh, heel snel, op een gegeven moment... een berichtje van Siglo naar buiten... van ja, we denken... dat dat de Russische overheid is geweest. Dat ik denk van ja, met, echt met al het respect. Hè. Kijk, het is natuurlijk heel erg dat dat kan gebeuren. En vooral dat het twee en een half uur lang door heeft kunnen gaan. Dus dat er misschien gewoon ergens een baby in een, in een doosje lag... en gewoon twee uur lang uh, bommen ja. zitten bekijken. Dat ik lach, maar het zit natuurlijk heel absurd en gek. Maar ja, de Russische overheid wint natuurlijk helemaal niks mee. Dus de kans dat dit een of andere skit noemen ze dat... in de, in de hackerswereld, een scriptkiri zeg maar... dus ja. een, een, een slimme gast uh, van 16 zonder moreel kompas was... die gewoon denkt, grappig, we, we zetten de Russische propaganda op... is natuurlijk veel... Veel interessant is, natuurlijk veel groter, en ik vind het dan toch wel een beetje ja, altijd wel gek om te zien hoe dan krant achter krant gewoon klakkeloos overneemt. Ja, we denken dat het Russische propaganda is. Ja, hoezo dan? Ja, dat, dat, dat vind ik dat vind ik dat vind wel ja, eh, toch wel risicovol. Nou ja, er worden beelden uh, afgespeeld die ook op de Russische Staatstv tv worden uitgezonden, dus het zijn niet beelden van de oorlog die wij hier zien, nee, natuurlijk nee, niet. Maar ik bedoel, je kan natuurlijk dus dan is zeker waar die hackers zich bevinden. nee, ja, nee, nee, maar ik bedoel, meer ze zeiden dat het echt door de Russische overheid door een soort hackersgroep zou komen. Ja, maar dat niet, is natuurlijk he? bizar, want wat gaat een baby uh, ja, ba een baby gaat niet haks. ineens Russisch spreken? Na twee uur, uh, uh, zeg maar, ik, ik zie het doel niet helemaal. Zeg. Oei, zoek uh, af In ja, mijn zijn, uh, <laughs> <Oei>. <laughs> Nee, maar het is, soms gaat het niet zozeer om wat, wat je op dat moment hackt, maar dat je doet, dat laat natuurlijk een vorm van ja. dreiging zien. En zo van wij kunnen ja. ook meer. Ja, natuurlijk. Nou, ja, wat ja. ik dan denk. Is, ja, kan. Ik als, snap als het. Als iemand echt, als een Russische <laughs> overheid, instantie, echt propaganda wil tonen aan de West-Europese bevolking. dan gaan ze de NOS of zoiets hacken. Niet baby -tipen. Nee, nee, ja, nee. Maar. Dit ja, ja, is gewoon een grapje. Nou ja, ja, dat vind ik ook. Nou, kijk, dat weet ik, ik wil even, daar kun je natuurlijk geen conclusies over trekken. Het ja, ja. zou ongetwijfeld onderzocht worden door allemaal inlichtingendiensten en zo. Uh, ik, vond het maar, ik vond het gewoon een opvallend nieuws. Ik, ik gooi hem er even in. Ook als mooi bruggetje naar, van uh, Slowakije af. Maar er was nog iets uh, deze maand. Dat viel mij dan uh, toevallig op. Ik heb er niet heel veel informatie ja. over. Uh, maar ik vond het gewoon fascinerend. Want afgelopen maand is Dubai, dat is natuurlijk uh, een Arabische Emiraat midden ja. in de woestijn, geteisterd door zeldzaam noodweer. En ik vond het gewoon bizar dat dan midden in de woestijn gewoon allemaal stortbuien ineens zijn. En dat kan ja. natuurlijk niet afgevoerd worden daar, want daar hebben ze waarschijnlijk niet de infrastructuur voor. Nee. Um, maar het is inderdaad wel bizar, want vliegtuigen, wa uh, vliegvelden waren overstroomd. Mensen zaten bij de metro tot op hun knieën in het water. Uh, nou, natuurlijk allemaal chaos daar. Ik weet niet hoe jullie daarover denken. Nou, nou ja, ik, uh, de nee, ga maar. Nou ja, ik, ik wil zeggen, ja, zo'n risico heb je natuurlijk altijd als land. In Nederland is er geloof ik een 0,00. Zoveel procent kansen dat nee, een tsunami dit, het hele rand is over. Kunstmatig, uh, nou, nee, dat is. Dus, nee, maar dat, dat, dat, dat, dat weer, dus is niet hè. helemaal waar. De, het is gewoon zo, en, en alle overheden houden dat soort sheets bij: dat er altijd een x-risico is op ja. een bepaald meteorologisch event. of zelfs een aardbeving. Of whatever. En die kans is heel klein. En dat is net als met die weersomstandigheden daar. Maar ja, het gebeurt wel eens in de zoveel tijd. En. Uh, die woestijnen, uh, ook in de geschiedenis. Het is niet de eerste keer dat dit gebeurt. Alleen dit is wel de eerste keer sinds Dubai zo opkomend is, omdat het zo zeldzaam is. Ja, met alle mensen die daar zijn, ja, die maar daar geen foto's Dat voert ook uh, de kunstmatige dingen uit met wolken en zo. Klopt, dat maar dat heeft regen. er, voor wat ik weet, uh, wat ik over heb gelezen, niet zo mee te maken. Gaat. Dat heeft er veel mee te maken. Het is echt gewoon, dat kan nu eenmaal gebeuren. En dat gebeurt ook soms. Oh ja, ja, die kans is zo zeldzaam. Dat is één nee, in zoveel gelezen. duizend jaar. Nou ja, en dat is dus nu. Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik heb niet echt inhoudelijk over een oorzaak gelezen. Ik heb het wel een beetje bijgehouden toen het naar buiten kwam. Maar nou, niet ja. een heel duidelijke oorzaak. Inderdaad, kijk, het kan natuurlijk te maken hebben met dat uh, regen opwekken. Dat kan ook niet zo zijn. Daar gaan we waarschijnlijk niet achter komen. Maar ja, wederom... Nee, dat staat mens, gewoon nee, ik heb dat artikel best lezen. veel daar, plekken. Ja, maar daar staat het niet in. Nee, het is, het is, niet. is zo dat inderdaad Dubai doet wel aan cloud seeding, heet dat, zeg maar. Ja. En dat doen ze dus in de hoop om een stukje van de droogte tegen te gaan. Dat is absoluut waar. Er zijn meerdere plekken die dat doen uh, op dat, de wereld. Dat is uit de hand. Gedaan. Ja, nou, dat is dus niet helemaal waar dat is niet de reden voor dit evenement geweest Want je kan niet, met een kleine hoeveelheid cloud seeding... kan je niet een soort van domino effect in werking zetten. Wat Dit, nee. dit is, heeft echt gewoon te maken gehad met bepaalde drukbanen... en noem maar op hoe het ook zit, warme, warme koude drukgebieden... Uh, uh, bepaalde winden, zeg maar... En dat is gewoon eens in de zoveel duizend ja. kans. En dat is gebeurd. Okay. Ja. Ooit de film GeoStorm gezien? Ja, die heb ik gezien. <laughs> ja, dit lijkt er ook wel op. <laughs> nou ja, nou goed, uh, maakt niet uit. Het viel me in ieder geval, het, nou, het niet in ieder geval op uh, afgelopen maand. Ja. Het is tijd voor een uh, stukje muziek. En uh, we gaan dit keer even luisteren naar een. Uh, nou ja, ik wil bijna zeggen een edie knaller. Dat is ook wel een beetje natuurlijk. We gaan namelijk luisteren naar het nummer Flash Dance. Best wel een uh, oh, lekker sketch. Nee, ik niet. niet. Nou, we gaan hem nu luisteren. Ja, dat is mooi. Heel luister, plezier.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 Je hoorde Irene Kara met Flash Dance en daarna hoorde je Avicii met Waiting for Love. En dat is, uh, was een verzoeknummertje van jou, maar dit keer, want daar had je iets over te zeggen. Ja, het is uh, afgelopen week, was het alweer zes jaar geleden dat uh, deze legendarische artiest uh, op 28-jarige leeftijd overleed. En uh, toch wel elk jaar denk ik niet per se aan op dat moment zelf, maar je ziet er dan wel altijd dingen over voorbij komen. Ik denk toch altijd, wat een goede muziek had hij nog allemaal kunnen maken. Maar gelukkig heeft hij al heel veel moois uh, achtergelaten. Dus. Uh, zoals dit nummer. Ja, ja. ja inderdaad. Het is persoonlijk een van mijn favorieten van Affici. Ik ben zelf niet zo'n mega-fan, maar ik vind wel wat inderdaad consistent goede nummers. En dit was dan een van mijn uh, favorieten. En als je naar uh, zijn tekst luistert, eigenlijk al vanaf het eerste nummer wat een beetje populair was. Ja. Dan, ja, dan had je zeg maar wel al kunnen inschatten dat er iets niet helemaal goed ging. Maar. Vaak is muziek natuurlijk een soort, uh, ook een soort uitlaatklep... en dan vatten mensen dat meer op van, oh, lekker nummer. Maar als je naar de tekst kijkt, is dat uh, vaak achteraf praten dan uh, van tevoren. Zeg maar. Dus dat, diep. <laughs> heel diep. Ja, ja nee, okay. ik uh, ja, ben, ben ik wel fan van AVG, zeker. Ja. ja, nou goed. Uh, we zijn natuurlijk aan het begin van de al Het is um, morgen Koningsdag en dat betekent dat er heel erg veel activiteiten zijn... Als ik nou eens net een stelling werkelijk... waar stond: Extinction Rebell, je moet mensen blijven iteren. Oké, okay, ja, dat is het goed. Is het handhaar, ja, dit, dat is een ja. disco. Oké, okay, nee, goed. Het is tijd om het over <laughs> Koningsdag uit. te hebben. En daar heeft onze de eigen jan een artikel uh, over geschreven voor het Adems Dagblad. Wat is er te doen in, nou ja, in het geval van Haarlem, maar ook Zandvoort en de regio? Ja, wil je dat ik het even doornemen? Of wil je dat we het bespreken? Nou, ik zou zeggen, neem het even door en dan kunnen we het misschien bespreken. Ja. Ja. Uh, nou ja, natuurlijk Koningsdag, altijd uh, de vrijmarkten en zo. Ik ga morgenochtend ook wel weer even langs Zandvoort. Gewoon altijd eventjes een rondje lopen. Weet je Altijd wel leuk om te kijken. Maar je schijnt dus. Uh, voor mij was Koningsdag dat altijd. En in Zandvoort is er ook niet zo heel veel. Jij hebt die kinderspelen en daar natuurlijk muziek en uh, dingen in het dorp. Maar in andere steden gebeurt er dus ook wel echt van alles nog meer. Je hebt bijvoorbeeld in Haarlem heb je een, um, een vinielpodium. Daar draai je de hele dag door tot in de avond. Artiesten, DJ's, maar dan niet gewoon DJs, uh, hè, dus uh, elektrische muziek zeg maar, dus elektronisch, maar echt van vinylplaten. En die mixen dat dan. Dus ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe het eruit ziet. Misschien dat ik even ga kijken morgen. Dat is in Haarlem, uh, Haarlem in de. Even kijken, waar is het? Leuk. In de Zuiderstraat. Ik Zie ik misschien mijn uh, oude docent nog terug. Die was ook heel goed in mixen met echt van die oude house ja. uh, vinyl. Uh. Maar het zijn, nou, dat was al uh, dik. Uh, ja. Acht, ja. Er zijn acht verschillende DJs die daar op uh, optreden. En uh, ja, is toch wel wat anders dan. Uh, Traditionele. En in Schalkwijk is er een speciaal buurtfeest. Um, uh, is ook een mini-disco. Um, en in Spaarndam hebben ze dus blijkbaar elk jaar... een gekostumeerde optocht met een muziekwagen. Dus dan verkleden mensen hm. zich allemaal. En is er ook een prijs te winnen... die ook officieel later op de dag wordt uitgereikt door de burgemeester. Dus ja het was heel interessant om hier even in te duiken. Want ja. bijvoorbeeld in Bennebroek hebben ze elk jaar... Of best wel het jaar een vis toernooi. Dus dan gaat, gaat de jeugd tot en met twaalf jaar gaat daar vissen in de Bennebroekervaart. Dus dat is, dat is gewoon het water wat door die, door die plaats heen loopt. Wat grappig. Uh, en dan kunnen, kunnen ze daar ook weer wat mee winnen. Maar ja, dat soort dingen allemaal, echt verschillende uh, ja, activiteiten die plaatsvinden. En ze hebben ook het fenomeen daar in Bennenbroek het tonnetje knuppelen weet of iemand dat uh, je nee, zegt nee, geen Maar nee, daar nee. is dus al echt, nou ja, ik zou bijna zeggen een eeuwenlange traditie. Hoewel de wisselbeker voor de winnaar al 25 jaar rondgaat, bestaat het zelf al iets langer. En het, uh, ja, het gaat er dus om dat je... Uh, ik, ik ga dat zo even opzoeken op de website. Wat het nou ook weer precies was. Maar dat het een heel fenomeen is, dat, uh, dat staat in ieder geval vast. Nou, hebben we hebben natuurlijk ook nog onze eigen Zandvoort, wat natuurlijk begint met een... Opening op het bordes van het draadhuis rond half tien. En uh, dan zegt de burgemeester iets, zingen we samen het Wilhelmus. En uh, uh, ja. oh, de officiële opening is trouwens om elf uur. Waarom heb ik de hele tijd in mijn hoofd dat het om half tien is? Maar dat komt waarschijnlijk door dat... Uh, vanochtend waren de lintjes om half tien. Ik dus er is nog een klein verschil, half tien. En dan. Ja, dat ja. is uh, waar we nu in de crisis gaan ja. hier. Maar ja, voor dat hele moment... Is, zijn er ook een aantal mensen uitgenodigd... voor een oranje receptie, waaronder de mensen... die al ooit een lintje hebben gekregen. En die, uh, die hebben dan een soort... ochtend receptie. Ja, borrel. Je kan natuurlijk makkelijk met een biertje beginnen... Hè, als je de dag daarvoor... Uh, ja. of de nacht daarvoor ook iets hebt gedaan. De dag ja, zelf dus. Um, en de middag in het dorp is uh, kinderspelen en muziek bij diverse horeca. En het bijzondere is, is dat ze dit keer bij de kinderspelen weinig vrijwilligers konden vinden. En de burgemeester dus met zijn vrouw uh, uh, gaat helpen bij die activiteiten om het toch nog mogelijk te maken. En uiteindelijk hebben ze genoeg vrijwilligers gevonden om het helemaal door te laten gaan. En dat was best wel een leuk weetje van deze koningsdag. Dat het dus anders is dan anderen. En hopelijk wel ook wat... Uh, wat lekker weer, want uh, ja. nou Mickey, wij hebben ook wel samen vroeger nog op de Koningsdagmarkt gestaan een paar keer, ja. maar ik zelf ook nog daarvoor met een kleedje. Het is toch altijd koud en nat. Ja. Of, of, ja uh, en ze hebben ook voor morgen hebben ze ook weer regen voorspeld, ja. dus ik ben echt heel benieuwd hoe het <laughs> hoe het zal ja. gaan, ja, want uh, ja, ja de afgelopen keer was volgens mij ook na nou, afgelopen ja. keer was volgens mij wel mooi weer. Ja. Uh, maar ook weer wat meer aan het eind van de dag. Ja. Dus, dus ja, ik ben heel benieuwd hoe het gaat. Want nu is het perfect. Maar het waarschijnlijk perfect. morgen zal het weer ja. keihard gaan regenen. Ja, het is echt af en toe winter deze week. Ja, ja, echt, ja, ja niet normaal. Je hebt ook nog uh, de nachtegaal van Overveen. En dat is best wel een leuk uh, weet je. Dat is de burgemeester Ankie Broekers-Knol. Uh, burgemeester van Bloemendaal. Maar Overveen die uh, valt daaronder. Arnhout, Beddenbroek en Vogelsang trouwens ook. Um, uh, en aan de Spiegelburglaan, daar in de gemeente, vindt traditioneel op deze feestdag een oranjefeest plaats. En in het lokale buurtblad uh, stond vermeld dat de burgemeester morgen dus om vier uur langskomt en mogelijk gaat zingen. Ja. En nou ja, wie uh, Ankie Broekers-Knol, dat is ook landelijk een bekend iemand, uh, een bekend politicus geweest, uh, voorzitter van de Eerste Kamer en staatssecretaris en zo. Wie die wil uh, uh, zien zingen, die moet morgen even een uitstapje maken in Bloemendaal. Rond vier uur. Nou. Um, zij zong eerder in een jazzband. Nou, leuk. Nou, ja, ja. ja weer wat geleerd. Ja, weer wat geleerd. Ja. Mevrouw de voorzitter, We, zo leer je, voor zo leer je, je nog wat. Ja. En dan heb ik nog ja. eens, maar ik zie ook de tijd. Ja, de tijd gaat dus hard. Vandaar ook weer de uh, schaamteloze oproep. Kijk even op imuiden-courant.nl om te kijken wat er in IMUiden en de regio is uh. Van, want dat is ook veel meer dan je denkt. Nou, wat een plug. We gaan het zo nog wel even verder hebben over Koningsdag... en wat onze eigen plannen zijn. Maar eerst is het tijd voor een stukje lekker Nederlandse muziek. Je vraagt, zal jij me vergeten?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 Ja, dat was de computer die ermee stond. Die vond het ook iets gezellig Je hoorde Gerard Joling met de Maak maar Gek. Oh, oh. Nou, nou, die computer is helemaal ja, gek nou, gemaakt. Een, num nummer. een nummer waar ik vroeger best wel fan van was. Ik vind het feest wel lekker. En het is overigens alvast goed nieuws voor jullie. Niet het laatste Nederland Slumber 2 van de dag draaien. We gaan er nog zeker drie draaien. Oh, nee, nee, oh. van Jolie. nee, nee, nee, nee, gewoon Nederland. Oh ja, machine. ik dacht van oh, wel, ik Frans werd Bouwen, nog... op zijn minst. Ah, oh, die ben ik vergeten. Waar is Marco Borsato? Oh, nee. oh. oh. Maar, wat, Heb jij wat gemist over Marco Borsato, toevallig, jongen? Maar nee, nog wel een leuk weetje over dit, <laughs> dit nummer. Deze kwam uit 2007, <laughs> uh, werd die uitgebracht en dat was de eerste nummer 1-hit weer in de Nederlandse hitlijst. je sowieso domineerde het, maar sinds 1989. Zo. En uh, ja, was dit wel echt weer. Uh, het was niet gek dat je daar fan van was, denk ik. Want het uh, werd overal grijs. Ja, geniaal. Maar het is ook nog oh. gewoon een origineel nummer. Er zijn weinig nummers die erop lijken in mijn hoofd. Ja, dat het vind is ik leuk. leuk. Het ja. is, leuk. Ja. Het van, is uh, in ieder geval ja. tijd voor Back Online. En dat is natuurlijk de rubriek waar we het gaan hebben over alles wat ons online qua Met nieuws en ding ja, de computers zijn hier helemaal gek gemaakt door dat nummer. <laughs> dat is echt ongekend. Ja, maak me gek ja, inderdaad. Uh, ja. Nee, in ieder geval. Uh, het eerste item oh. is eigenlijk niet helemaal van deze maand Het is van afgelopen maand. Dat viel mij gewoon op een beetje het trieste item. Dat is namelijk dat de acteur Jens Perdomo is overleden... op 27-jarige leeftijd aan een motorongeluk. Wie is uh, dat? dat is, uh, je hebt natuurlijk The Fans of gezien. Ja. Nee. Nee. Nou, goed. Weet je nog die ene... Uh, die grote oh, ja. De... ja. Huh? Die is dus afgelopen maand helaas overleden bij een motorongeluk. Ja, dit is natuurlijk een beetje triest nieuws... Maar hij was ook uh, recentelijk bekend geworden door zijn uh, rol in Gen V... waar hij nou, toch wel goede uh, kritiek op had gekregen. Dus dit is natuurlijk altijd het nieuws. Ik wil dat het gewoon eventjes uh, melden, omdat ja, hij toch een acteur inderdaad. is... Uh, nou ja, die, die wij in een van de zijn eerste rollen natuurlijk al hebben gezien... in een van de Twilling fans was Sabrina. Nou ja, hij werd steeds bekender en helaas uh, te vroeg overleden. Ja, veel te vroeg. Ja. Verder met andere online nieuwsitems ook iets wat raar is. Dat is namelijk dat Amerikanen tegenwoordig van Ferrari kunnen kopen met bitcoins... Um, <laughs> dat is best raar. Nee, dit kon al heel lang. Ja, bij, Lamborghini, bij Lamborghini kon je vijf jaar geleden al oh, met nee, Bitcoin. Oh nee, dit is een leugen. Dit is oud. Waarom? Oké, okay, never mind. Sorry, dit is echt weer een val. Nee, Maar dat het bij Ferrari kan is toch wel nieuws? Nee, ja, er staat, dit stond dus bij de nieuwe items, Maar hij is blijkbaar dus echt wel oud. Mickey heeft gelijk. Waar, waar komt ja, dit, is, na. dit is al echt lang geleden. Ja, ik, ik herken het al ergens van. Nou goed, zo, zo goed wordt het een actie <laughs> live, dus live misinformatie. Ah, nee, wacht meter. even, leuk. Dan, dit komt uit 14 oktober Ja, maar, maar dat klinkt niet zo lekker, hè? Met je, met je dit mond. Dit komt vol, van 4 uh, ja, inderdaad. <laughs> <Sorry>. Goed! <laughs> Oké, okay, nou, dit, dit is, komt uh, van 14 oktober 2023. Hij moet nou, het zeggen. Dit is dus echt, dit is dus echt recentelijk is dit in mijn aandacht gevallen. Ik loop dus een beetje achter. Dit is echt heel slecht voor mijn refute. Oké, kan is er nog in sindsdien. Ik denk dat er de vier mensen die luisteren... Dat, dat zou kunnen. Sorry, sorry, sorry, vier mensen die luisteren. Iets wat wel recentelijk is gebeurd... is dat het chipbedrijf Nvidia 200 miljard dollar minder waard is... na een koersdaling op Wall Street. Nou, dan gaan we het even aan onze resident trader vragen hier. Mickey, wat vind jij hiervan? Uh, interessant, ja, want volgens mij zijn uh, net heel veel mensen ingestapt op NVIDIA... want die dachten, nou, dat is mooi, want die gaan natuurlijk blijven groeien... want computerchips zijn daar steeds meer vraag naar. Dus bedrijven zoals ASML en NVIDIA en uh, weet ik veel wat... ja, die blijven, in principe zouden die blijven groeien... dus dat ze nu ineens 200 en dan niet een miljoen... nee, 200 miljard dollar minder waard zijn geworden... Dat vind ik wel heel interessant, ja. Ja, maar het afgelopen kwartaal... ...ben ze nog de course ook inderdaad... ...zagen ze de omzet met 265% stijgen. Ja, ja. En uh, nou ja, goed, nu zijn de kwartaalcijfers dus heel wat lager... Uh, althans de verwachtingen daarvan. Dus nou ja, dat is natuurlijk niet best voor de mensen... ...die uh, voor heel veel geld ingestapt zijn in Nvidia. Ja. Want dit gaat ongetwijfeld ook uh, de waarde van het bedrijf... ...aantasten op de beurs. Nou, ja, en dan gaan de aandeelhouders die gaan ja, dan stressen. Die raken dan, nee, dan in de stress. Ja, oh, dan gaat het uh, downward spiral. En, dan hebben we verder nog elektrische auto's. Die zijn uh, wereldwijd in de opmars. Die verkopen stegen met een kwart. Maar dat verschilt wel heel erg per regio. Um, want in Nederland namen ze de afgelopen jaren wat toe... maar de laatste tijd neemt het weer wat af. Oh, Dat wou ik net zeggen, want ik, wou, ik, ik, ik kan me echt letterlijk in... dat ik twee weken geleden ja. een artikel heb gezien... van mensen in Nederland uh, de, de verkoop neemt af. Maar. Nee, dat, dat klopt, maar dit is okay. dus wereldwijd gezien. Is Nederland niet de wereld? Nee, raar. Nee, ja. ja, blijkbaar niet. Nee. Maar, hoe is dit? Wel kunnen zijn, maar... Maar, maar dus, uh, is het uh, ver, uh, verwachting voor jullie... Of, of hadden jullie het niet verwacht? Ja, Deze, uh, voor daar... mij wel, want ja. bij mij op school... Uh, automotive engineering... <coughs> Uh, ja. Wij hebben nooit de vertrouwen gehad en we hebben nooit. Uh, wel, hoe zeg ik dit? We hebben nooit 100% achter elektrificatie gestaan. Nooit. En dat zijn engineers, weet je wel? De mensen die alle onderdelen gaan bedenken, en maken en testen wij hebben nooit 100% achter elektrificatie gestaan en dan is het nu oh uh, uh, uh, uh, uh, ja het werkt toch minder dan we dachten uh, uh, en dan is het zo van ja maar wij hadden dit al kunnen vertellen ja. maar jullie wilden het goedkoper jullie ja. wilden dit jullie wilden die stomme transitie waar want uh, ja oh global climate bla bla bla nou ja als je kijkt naar waterstof daar zit het in, maar ja, al het geld zit nu toch in het elektrisch. En de lithiummijnen zijn toch al gebouwd, dus uh, ja, we kunnen net zo goed doorgaan, toch? Ja, nou, nou ja, ik zal wat je zegt: nou, het waterstof is natuurlijk uiteindelijk een veel, veel makkelijker alternatief als je het hebt over auto's het, in het speciale. Het is niet makkelijker, maar het is schoner. Het Ook. is beter. Ik denk Ook. dat het de technisch ja. niet makkelijk is. Ik denk dat het voor de eindgebruiker wel makkelijker is, want je hoeft het natuurlijk niet te laden. Het waterstoftank gaat veel sneller dan de ja, lading. Ja, alleen dus het gooit het, het vol en op. Ja, het probleem met waterstof is dat het dus, de techniek is nog ja. zo moeilijk is en ja. dus zo duur om dat te onderzoeken. En het is ietsje gevaarlijker. Uh, ja. Ja, het ja, ligt eraan je. hoe je het toepast. Want je hebt dus ook gewoon, zoals Toyota met de Mirai... die kun je nu gewoon kopen en dan krijg je 15.000 euro uh, bij om te tanken in het eerste jaar. Uh, als je die, ja, die werkt ook gewoon met een elektrische motor. Alleen die haalt de elektraan niet uit laden, maar die haalt het uit. Dus waterstofomzettingsproces. Uh, dus ja, weet je, het, het is er al wel, maar... Er zijn een paar bedrijven die hun voeten erin hebben gezet. En, en verder is, alles is verder in het massale elektrificatie. Dus kijk naar al die, oh. nu ook naar al die Chinese bedrijven zoals NIO en, en weet ik veel wat. Ja, mensen hebben ook geen idee meer wat de beste is geworden. Want we worden zo overspoeld met al die elektrische ja, bullshit. Ja. Dat, dat, en, en het werkt gewoon niet. Want Tesla's gaan maar drie jaar mee, dan is de garantie voorbij. En dan gaan al die dingen kapot. Ja, nou daar zijn er nu ook zoveel ja. nieuwe Tesla's. En ja, uh, nieuw model Tesla Model 3. Ja, uh, we pleuren een ja. nieuwe voorbumper, nieuwe koplampen in. En dan ja. noemen het een nieuw model, we vragen weer 60.000 ja. euro. Ja, het is echt de mensen die het ook kopen, die vind ik ook zo stom. Ja, ja. Zo dom, want ja, het, het gaat niet lang mee. Ik koop een dieseltje uit 2008 en die, kan ton, die kan tonnen kilometers ja. lopen. Ja, nou, even afsluitend inderdaad. Ik denk persoonlijk, en dat is uh, niet onderbouwd, verder ik denk ook wel dat, dat deze verkoop nu in Nederland aan het dalen is. Want de wereldwijd groeien, maar in Nederland aan het dalen. Want ik denk dat alle mensen die hier echt interesse in hebben en die er ook geld voor hebben... hebben nu al zo'n ding. Die gaan geen nieuwe meer kopen. En een hele grote deel van de markt, ja, die kan het of niet betalen... of die heeft zoals jij zegt geen interesse. Dus ja, dan is het gauw klaar. Dan nou. nog even... back online afsluiten, want we zijn alweer bijna door de tijd heen. Dat is dat NASA, de satelliet Voyager 1, um, heeft geüpdate um, 24 miljard kilometer hier vandaan. Dus wat hebben ze nu gedaan? Hij is in nice. 1977 ja. gelanceerd. <lacht> toen is hij defect geraakt. En toen hebben ze met een software update toch nog, met allemaal workarounds, dat ding weer werk heeft gekregen. En dat is positief Cycling. Ik vond dat wel cool. Ja, en ik vind ook altijd wel leuk dat er in deze rubriek minimaal één ding over uw ruimte ik gaat. Ik dat hoort toch wel. Dan hebben we verder nog uh, automobilisten ja. die een bank zag tegenkwamen op de A2. Ja, dat is gewoon raar. Dan hebben we Bankstijl. nog... Uh, dat is toch niet Back Online? Huh? Nee, ja, online, oh, ja, die, is, die bank staat uh, back, back on the road. <laughs> ja, yeah, Back on the road. Maar die, die bank zagen ze wel staan, maar alleen niet zitten. Natuurlijk. Nou ja, goed ja. inderdaad. Oh, ja. En uh, door ICT-problemen bij het openbaar ministerie's en dossier vaak onbereikbaar. Nou, wat een verrassing. En uh, Google, die gaat een vierde dag Datacenter bouwen in Groningen, waar is eindelijk af van al die olie? Dan gaan we of al dat gas gaan we alsnog datacenters bouwen. Dus die mensen komen er ook nooit van af. Goed, in ieder geval is het uh, tijd voor een stukje muziek. Oh, ja, ja, ja, kom maar. Weer. Een, een datacenter is ook een probleem, maar dat is natuurlijk iets anders dan aardbevingen. Ja. <laughs> ja. ja. Oké. Okay. in my car Another night with you Baby, I know just what to do Every time you fuck me over, I come back to you Baby, I don't wanna know the truth I ignore them when they tell me all the shit to do I always get my heart broke like I needed to practice Foot on my throat till my world is collapsing This what I chose, it's a law of attraction, yes Malone met de Thousand Bad Times. En nu is het tijd voor... Dames en heren, het is de laatste vrijdag van de En dat betekent dat het tijd is voor de Mirko-Ko Wereldeditie. <middels> nou Mirko, brandlos. Yes, dank jullie wel. Nou, daar zijn we weer met de Wereldeditie. En hoe kan het nou anders dan op Koningsdag... Nederland doen, en in het specifiek het favoriete recept van iemand uit het koningshuis. En dacht ik natuurlijk, nou, het is koningsdag, dus we gaan het recept van onze koning doen. Maar wat blijkt, waar houdt onze koning nou het meeste van? Nou, dat is dus Italiaans. Nee, oh. een enorme barbecue-boomer blijkt. Oh. Barbecue blijkt zijn favoriete recept of ding te zijn om te doen. En nou, dat mm. doet hij dan ook gewoon graag zelf voor zijn familie. Nou, dat snap ik echt ook alweer. dan doet hij tenminste nog wat in plaats van dat die chef cooks wat voor hem doen. Misschien is het ook de ervaring. Hè? Dus, dus in principe kan ik me daar even maken. Dus ik denk, ja, ik kan wel barbecue gaan doen... maar volgens mij houden heel veel Nederlands daarvan... en, en kunnen we dat wel massaal. Dus heb ik het favoriete recept van Maxima gepakt... van uh, zijn vrouw. En dat is de cocktail Willem-Alexander. Dat is de naam van de cocktail. Oh, wat grappig. <laughs> en, maar het is een, een etenscocktail. Het is niet ja, een cocktailcocktail... Ja, -cocktail. Dus wat heb je nodig? En het staat gewoon ook op uh, Albertijn.nl. Mensen die hebben uh, die ook op een dacht dat dit wel Van ligt De allerhande. De allerhande, dat het leuk kan zijn. Dus uh, we gaan hem voorlezen: 360 gram asperges in een pot kan. Maar ik zou gewoon vers doen, mensen. Uh, uh, twee eetlepels gembernat. Vijf eetlepels mayonaise. 450 gram mandarijnen. Mag ook uit een blikje. Maar ik zou nogmaals echte mandarijnen doen. Maakt echt een verschil. 400 gram kipfilet. Drie eetlepels, geslagen room en naar smaak wat kerrypoeder. Nou, bereiden. Kook de kipfilet uh, gaar. Snij het garen vlees in stukjes. Snij de asperges klein, maar hou genoeg over voor garnering. Meen de helft van de mandarijntjes. Rest bewaren voor garnering. En doe alles in een kom. Maak een cocktailsaus van het gembernat. De mayonaise, kerry en room. Meng er de kip doorheen en laat het even staan. Vul de cocktailglazen mee en garnier met overgebleven asperges en stukjes mandarijn. Nou en persoonlijk is iets wat ik dan ook nog heel lekker vind om daar aan toe te voegen, maar dat is dan een beetje onorthodox. Dat zijn stukjes banaan. Dus we moeten wel een beetje uh, zeg maar wat wat wat zoetiger zijn. Oh, je wil niet zo'n vieze onrijpe banaan, zeg maar wel eentje die al een beetje meer richting rijp is. Dat matcht er ook ongelooflijk goed bij. En als je je echt heel erg avontuurlijk voelt, kan je er ook nog stukkels, uh, stukjes uh, appel doorheen doen. Geen appeltjes van oranje, maar uh, dat werkte ook ongelooflijk goed. En dan heb je gewoon een hele lekkere, een beetje zomerse uh, asperge cocktail. Uh, dit is dan niet helemaal Willems recept, maar uh, we, we, we, we, we voegen graag toe op, de, op wat er wordt gezegd. Dus nou, dat, is, dat is Maxima's favoriete recept. Wat denken jullie daarvan... Uh? Heel raar. Ik hoor mandarijn, appel, banaan. Eh, dan denk ik, dat is fruit. Dat hoort niet met kipfilet en asperges. Nou ja, huh? eigenlijk, ja eigenlijk, eigenlijk typisch onze koning. Gewoon oh, van alles wat, maar net niks. Ja, Oké. Okay. Oh, oh, oh, dus, ja, maar dit vond ik oh, interessant, mensen. Leuk grapje. En maar. dit vond ik dus heel interessant. Want ik heb het net nog heel uitgebreid gehad over hoe ik, mezelf, uh, hoe ik republikein ben. Dus eigenlijk niks heb met het koningshuis. En dan, dan, en dan begrijp ik concept. nu ineens dat de koning het niet goed doet, jouw, hoor. Net vond je het koningshuis nog leuk. Wat, wat ik is heb nou... helemaal niks gezegd. Ja, oh, je hebt niks over gezegd. Of leuk of niet leuk. Anyway, dit gerecht. Het lijkt mij niet lekker. Ik ging over eten. Het lijkt mij niet lekker. Je hebt de je hebt heerlijke filet en dan kerrypoeder. En, oh, mm, en dan, dat, dat zijn dingen op zoutbasis, als je het zo wilt noemen. En dan inderdaad asperges. Dus dat is Hartige weer, dingen. wat meer bitter. Ja. ja, hartig inderdaad. En dan sinaasappel, mandarijn... Ja, tuurlijk, kleurgember... Ja, maar, plur, van, bam, ja, maar ga luister, dan, <laughs> Dat is ik citrus. Snap, ja, maar ik snap dat het gek klinkt... Uh, uh, maar zeker als je het hebt over de oorspronkelijke combinatie... Citrus, dus een beetje zuur... is dat een beetje dat, dat zoete... Ja, ik ben dat is helemaal fan niet zo'n gekke... Dat snap ik, maar dat ja. is niet zo'n gekke combinatie. Op het moment dat je gaat doen wat ik zeg... Dus je voegt de bananen aan toe... Dan wordt dat meer een soort van salade. Hè, ja. Een soort van, soort, van, soort van salade wordt het dan. Een soort, soort, soort zomersalade cocktail... Of hoe je het ook wil noemen... En het is wel echt een ander smaakprofieletje. Maar dat is echt wel lekker. Ik, ik je moet het eens proberen. Ik je vraag me zo persoonlijk gewoon af hoe dat werkt. Dus Mirko, ik zou een challenge uitzenden. Ga jij dit maken, de volgende uitzending? Uh, nou, voor ik mij niet. Het, ik wil het wel maken. <laughs> ja hoor. <laughs> Uh, nee. Maar we kunnen van ook van volgende uh, keer... Kijk, vol oorspronkelijk stond er iets Hawaii aan dus ik kan ook volgende keer gewoon dat doen. Dat is lekker. <laughs> Doe maar een pizza Hawaii zonder ananas. Nee, nee, <laughs> ja, ja, ja, ja, geen, ja, ja. nee, Geen pizza Hawaii, dat is niet Hawaii. Ja, maar daar ja, hoort wel. een ananas wel op natuurlijk. Hè? Ja, nee, maar jongens, pizza ananas, ananas, ananas uh, hoort niet hallo. op hallo. Pizza. Oh, oké. Okay. Ananas hoort niet <laughs> vol, op Ik vond het wel een origineel recept, want ik heb er nog nooit van gehoord. ik ook niet. En daarmee is het tijd voor... Maar ik hou toch meer van echte cocktails. Nee, maar dit is een verfijnde cuisine, joh. Snap jij niet. Niet. Dat snappen wij niet. Dat snappen jullie paupers niet. Het Koningshuis alleen. Oh, oké. Okay. Uh, <laughs> het is. Het is uh, <laughs> ja, dit is had hey, ik hele gaat weer. We helemaal niks vandaag gezegd over het Koningshuis. Dit gaat Oké, ik ga dit even, <laughs> even uitzetten. En dit gaat weer veel te lang door. Het is tijd voor onze Sillow Snaller. En dat is alweer het einde van het eerste uur. We gaan luisteren naar de silo Snaller Empire State of Mind. Veel en tot in het tweede uur.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 An OG at a Yankee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 Blinding Cur